En een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse politie heeft zeven verdachten opgepakt voor de aanslag in de stad Kayseri. Na vijf verdachten wordt nog gezocht. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. President Erdogan zei eerder vandaag dat alles wijst in de richting van de Koerdische PKK. Bij de aanslag met een autobom voor de ingang van de universiteit... kwamen vanmorgen dertien militairen om het leven en raakten meer dan vijftig mensen gewond. In Enschede is vannacht een bedrijfsgebouw afgebrand nadat er een auto tegenaan was gereden. Het was een groothandel in mutsen en handschoenen. De bestuurder van 25 uit Enschede ging er zonder auto vandoor. Aan de hand van het kenteken kon die later worden opgepakt. Over de toedracht van de aanrijding is verder niets bekend paus Franciscus viert vandaag zijn tachtigste verjaardag. Dat gebeurt zonder veel uiterlijk vertoon. Het Vaticaan heeft alleen een speciale postzegel uitgegeven. De paus begon de dag met een ontbijt samen met acht daklozen... die voor de gelegenheid taart kregen. Daarna droeg hij de miss op, waarbij hij stilstond bij het ouder worden. Hij zei dat ouderdom lelijk en beangstigend kan zijn... maar ook vreugde, wijsheid en hoop kan geven. Verder had de paus op zijn tachtigste verjaardag een normale werkdag... met onder meer een ontmoeting met de president van Malta. De Eiffeltoren in Parijs is al vijf dagen dicht door een staking van het personeel. De medewerkers eisen betere werkomstandigheden. Volgens de vakbond moeten ze meer betrokken worden bij beslissingen van de beheerder. Ook wil het personeel meer geld voor onderhoud en betere veiligheidsmaatregelen. De Eiffeltoren trekt jaarlijks bijna 7 miljoen bezoekers. Marianne Vos is bij haar eerste veldrit in bijna twee jaar als vierde geëindigd. Ze deed mee in de Scheldecross in Antwerpen. Vos was lange tijd geblesseerd en overtraind. Haar laatste cross reed ze in januari 2015. In Antwerpen eindigde ze op de vierde plaats... op 59 seconden van de winnaar, de Belgische Sanne Kant. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en wat motregen. Het is een graad of zeven. Ook morgen bewolkt en in het zuidoosten misschien wat motregen. En dan wordt het zeven of acht graden.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 join you Nog. vanuit de gezellige studio van CfM aan de Tolweg Tina. De studio die zo mooi dit jaar versierd is. En heb je het nog niet gezien? Kijk dan even op www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Onze huismeester Willem heeft dat zo mooi gedaan... met onder meer Gerry en Marja... Dat we straks het gedicht van de dag zo rond kwart voor vijf speciaal voor hem hebben. De huismeester zo tijdens de kerst lekker actief bezig. Daar houden wij van, jawel. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard een uitgebreide evenementenagenda tijdens Winter Wonderland in Zandvoort. Dat rond de klok van half vier, dus houdt u pen en papier, uh, legt u die maar vast even klaar. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan proberen verbinding te maken met de ijsbaan... waar natuurlijk alles in de bezig is om de voorbereiding voor de officiële opening... rond vijf uur. En we gaan kijken of we contact kunnen krijgen met een van de medewerkers. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En hier is Zalitz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 lente hier in voor. Ja, zodat straks de sprookjeswandeling en de opening van de ijsbaan. Dat vindt om uh, vijf uur plaats. En uh, verderop in deze uitzending gaan we ook nog schakelen met de ijsbaan. Met uh, Leo Miesbeek. Zou rond kwart voor vier gaan gebeuren. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Die fm brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. En daar hoort natuurlijk ook heel veel uh, lekkere kerstmuziek bij. Deze kennen we allemaal wel. Hier is hij nog een keer, Mariah Carey. meezingen met z'n allen. Heerlijk! Toch blijft hij leuk. Ja, je gaat hem elk jaar weer tegenkomen. Deze single van uh, Mariah Carey en all I uh, want for Christmas is You. Jawel. Het is inmiddels uh, kwart over drie. Nou, we gaan het hebben over de nieuwjaarsreceptie. Dan denk ik, kerst moet er nog aankomen, weet je wat? We gooien er gewoon een uh, stelletje kerstpingels achter. En dan kan jij het hebben over de nieuwjaarsreceptie. Ja, dat moet ook even, ook even gebeuren, want uh, die is uh, de nieuwjaarsreceptie... voor alle Zandvoorters, is op vrijdag 6 januari 2017... van half acht tot half tien in de haven van Zandvoort. En er zijn natuurlijk een heleboel uh, verenigingen... Uh, sportief, cultureel en maatschappelijk zijn natuurlijk van harte welkom. En gezien het al maar groeiende aantal deelnemers... aan de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... is het wellicht een goed idee om uw vereniging... zowel sportief, cultureel als maatschappelijk... u aan te melden voor het daar neerzetten van een stand. Een informatiestand. En noemt u maar op. U bent natuurlijk sowieso van harte welkom... op vrijdag 6 januari 2017. Maar mocht u zich willen opgeven met uw vereniging dan kunt u dat via de gemeentelijke website het makkelijkste doen. Via de gemeentelijke website van Zandvoort. Mede namens de organisatiecomité Trudy van Toornberg... Ben Zonneveld, Jannie Meijer, Gilles Kok en Hilly Jansen... zijn alle Zandvoorters van harte uitgenodigd... op de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari 2017. Nogmaals, vanaf half acht tot half tien in de haven van Zandvoort. Ja, en gevolgd door het nieuwjaarsconcert... Dat vindt op 8 januari plaats. En CFM gaat dat live uitzenden op de radio. Dus beleef het mee. Kijk even omhoog. Na een lange val. Klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Hoe vul jij die in? Je weet het even min. Je krijgt. Deze wol snel voorbij Er wordt een keerpunt aangeduid Je kunt nu weer vooruit Je voelt de zon op je gezicht hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt zie je dingen dan de Naar een antwoord laat het... zo mooi hè Albert-Jan. Als wij eh, omhoog kijken. Wat zie je dan? Allemaal kerstballen. Ja. Kijk omhoog. Dat was Nick en Simon en Straks om vijf uur de opening van de ijsbaan. En we zijn helemaal in de stemming gekomen. Sleigh ring Are you listening In the light Snow is glistening. A beautiful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 De is nu echt begonnen hier in al En wat een mooi duo is dit, hè? Tony Bennett en Lady Gaga. En de Winter Wanderlands. jawel. En straks eh, om kwart voor vier gaan we eens even schakelen naar de Winter Wonderland. Want dan gaan we contact opnemen met Leo Missebeek. Eerst even een onderberichtje weer. Nou, ja, ik, haal, ik haal ze er even uit. Ze dus komen om half vier nog wel, ook wel langs tijdens de evenementenagenda. Maar er is dit weekend al volop kerstconcerten... zowel op jazzgebied als op klassiek gebied als op folkgebied. Allereerst de, de zangeres Nathalie Methel staat morgen... in de schijnwerpers van het kerstconcert van jazz in Zandvoort. De bekende zangeres is de, is de gast en zal voor de gelegenheid... begeleid worden door Jean-Louis van Dam op de piano... Erik Timmermans op contrabas en de fantastische slagwerker Marcel Cerise. Uh, het, kon, het kerstconcert van Jazz op voor in Theater de Krocht... begint morgen om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Na afloop zal uitbaten Theo Smit voor 22,5 uh, euro... een groot warm en koud kerstbuffet uh, serveren. Hiervoor doet u wel te, te reserveren. En dat kan via 06-546-77947. 06-546-77947. En voor de klassieke liefhebbers... Kerstconcert in de protestantse morgen met jeugdstrijkorkest Divertimento. Dit jaar zal jeugdstrijkorkest Divertimento... het kerstconcert van de Stichting Classic Concerts op zich nemen. De repetities van de jeugdige muzikanten... staan onder de leiding van Helena van Tongeren en Christine Belt. En het orkest zal het Oudere Koor van de Vrije School Haarlem... onder leiding van Jetske Meinsen begeleiden. Gerben Uilenbroek zal de vleugel bespelen... En het concert in de protestantse Kerk aan het Kerkplein... begint morgen om drie uur en de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt vijf euro, waar u tevens een programma-flyer voor krijgt. En houdt u van Ierse folkmuziek, dan bent u morgenmiddag van harte welkom... in het Wapen van Zandvoort, want dan organiseren ze een gezellige Ierse middag... met speciale Ierse whiskies en Ierse hapjes. Hoofdmoot vormt de band uh, The Exiles, dit trio dat jarenlang succesvol optrad in Nederland met traditionele Ierse muziek... maakt morgen in het Wapen van Zandvoort haar comeback. Het betreft Bernard Joyce uit Ierland, zang en gitaar... Ellen McLaughlin uit Schotland, gitaar en zang... en Rob Nijenhuis uit onze eigen Zandvoort, viool en mandolin. Zij zorgen ervoor dat de, dat de gasten van het Wapen van Zandvoort in Ierse sferen komen. Het dak gaat eraf en, en dat belooft een heel veel spektakel. Om bij te komen kunt u genieten van een eerste Ierse tien gang, tientjes topper. Dus dat allemaal morgenmiddag in het Wapen van Zandvoort. eerste volksmuziek live in het Wapen. En laten we hopen dat het morgen droog is hè, als het dak eraf gaat. Dus uh, ja, dus het een beetje vochtig allemaal. Morgen een uh, muzikale dag uh, hier in uh, Zandvoort. En natuurlijk ook de muziek hebben wij uh, bij de ijsbaan. Dit jaar weer verzorgd door je eigen lokale radio, CFM Sanford. Met heel veel lekkere muziek tijdens het schaatsen. de Disco klassiekers hoor je zeker loskomen bij je eigen lokale radio. CFM Sanford. Dit van de Brothers Johnson. Dat was Stam. Ja, ze duidelijk de evenementagenda. Albert Jan heeft er al een aantal genoemd. Maar er gaan nog veel meer mooie evenementen aankomen. Dat hoor je na deze single van Elton John en Nikita. Hold you, hold you, Nikita, I need you so. Of me? Do you ever see the letters that I write when you look up through the wide? Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and games no longer hold you in.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 En volgens mij kwam ze uit Rusland. Deze Nikita. Jawel, je hoorde de singer van alweer Heel veel jaren geleden van Elton John. Zo vlak voor de evenementenagenda. Heb je pen en papier bij de hand? Dan kan je meeschrijven met uh, Albert John. Want hij heeft weer een heel stapel A4'tjes voor zijn neus liggen. Ja, <laughs> Allereerst, natuurlijk, het Winterwonderland Zandvoort is vandaag van start gegaan met, uh, met uh, het feit dat we weer kunnen schaatsen in het centrum van uh, Zandvoort. En om vijf uur vanmiddag, heb ik begrepen, is de officiële opening. En om kwart voor vier gaan we even scha schakelen met, live met de ijsbaan... met, Le met ijsmeester Leo Miezebeek over de stand van de zaken. Het kan dus weer geschaatst worden, vorst of geen vorst... in Winterwonderland Zandvoort uh, uh, kan dat uh, wel tot en met uh, 8 januari zelfs... Met, een met natuurlijk uh, ijsbaan en koek en zopie. Is het snel ijs? Uh, ik <laughs> <laughs> ben benieuwd, dus ik zal ja. straks even Leo vragen. Heel goed. Het kost vijf euro. Meer informatie over openingstijden kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.ijsbaanzandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl. .ijs en om vier uur gaat hij beginnen, ja, dus sprookjeswandeling. En die duurt tot half zeven vandaag... En vandaag wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort... naast de ijsbaan weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Vanaf 4 uur tot kwart voor zeven vandaag... zullen veel sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein... en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt natuurlijk Sneeuwwitje met haar prins, Hans en Grietje... en natuurlijk ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond... en nog een heleboel andere figuren. Uiteraard is ook de kerstman er met zijn gezin... En alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Grand Café XL. In de protestantse kerk is een doorlopend programma met poppenkast. Dus loopt u dan even gezellig naar binnen. En er is dus van alles te doen. En ik zou zeggen, de sprookjeswandeling begint dus om vier uur... en duurt tot half zeven uiteraard in het centrum van Zandvoort. En deelname is vier euro. En ook een wenspaviljoen aan zee en wel op het Raadhuisplein. Vanaf uh, van gisteren tot en met 8 januari kunt u alweer al uw wensen kwijt... in het Wenspaviljoen in Zandvoort-aan-Zee. Wie weet komt uw wens wel uit. Dus Wenspaviljoen Raadhuisplein in Zandvoort... ook geopend tot 8 januari. En dan uh, gaan we naar vanavond 8 uur. Dan is het weer tijd voor de Babbelwagen. Een historische digitale fototoonstelling van Zandvoort-aan-Zee... op een groot scherm met dit keer Zandvoort... door de toverlantaarn gezien. Commentaar wordt verzorgd door Tom Drommel... Techniek en bewerking Bert van Beek. De fotovoorstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. En u kunt altijd nog even via info. meer informatie uh, inwinnen. Locatie locaties natuurlijk. Hotel Faber en de zaal gaat om 7 uur open. Morgenochtend in alle vroegte bent u weer van harte welkom tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort. En dat begint om 10 uur en duurt tot half 12. De start en finish is zoals gebruikelijk bij cafetaria Anytime de Oude Halt aan de Vondelaan nummer 2. Heerlijk frisse neus halen tijdens de 10.000 stappen van Zandvoort morgenochtend om 10 uur. Zoals gezegd, we gaan jazzen in Zandvoort morgen met Nathalie Messel. En dat is uh, een prachtig concert. Ik heb u daar al iets meer over verteld eerder in dit programma. Het, begint allemaal, het is allemaal van half drie tot en met half vijf. En de entree is 15 euro. En als u nog aan het koud buffet mee wilt doen... een koud en warm buffet... neem dan even contact op met Theater De Krocht. En de klassiek liefhebbers worden ook niet vergeten... morgen tijdens het Classic Concert. Zoals gezegd, het Jeugdstrijkorkest Divertimento... Het Jeugdstrijk Orkest Divertimento en Koor verzorgen een kerstconcert van de Classic Concertsreeks Reeks morgen op 18 december in de Protestantse Kerk. Het begint allemaal om 3 uur, de entree is 5 uur en het is natuurlijk aan het Poststraat nummertje 1. Dan maken we een bruggetje naar 24 december, terwijl je dus de hele komende week lekker kan gaan schaatsen, oliebollen, koek en soapie, dat gaat allemaal door. Maar op 24 december vanaf 8 uur s avond is er een kerstzamenzang op het gasthuisplein. Wil je ook het ultieme kerstgevoel ervaren? Starten kerstdagen dan goed. En kom op kerstavond gezellig meezingen om 8 uur. Met de wapenzangers van Papa Luigi. Kom allen samen en zing mee. Natuurlijk, de locatie is het Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummertje 10. Deze 24 december om 8 uur. Kerstsamenzang op het gasthuisplein. En ook bij Café Koper bent u die 24 december vanaf 9 uur van harte welkom. Tijdens de openlucht kerstzang. En dat allemaal. Uh, dat bij Café Koper op 24 december vanaf 9 uur s avonds. Het is traditioneel Café Koper. Openlucht, kerstzang. En last but not least op 25 december is er muziek op de zondagmiddag. Dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. Locatie is uh, Stichting uh, Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Tussen 4 en 6 uur. Is al in de studio gearriveerd. Mark van de Messhoofd zijn nieuwe boek Lady. Your night and shine on oh. Tegen Veteranen 1 die spelen vandaag uh, thuis tegen de Legmeervogels. En ik heb uh, goed nieuws voor uh, het team en de luisteraars. 1-0 voor bij Rust. Dus dat gaat lekker daar uh, op uh, Duintjesveld. En ook van die wedstrijd houden we je op de hoogte bij Zandvoort op zaterdag. Zodadig gaan we live schakelen met Winter Wonderland, Want zo om 5 uur wordt dat geopend. De ijsbaan in Zandvoort ook dit jaar gelukkig uh, weer, uh, weer terug... En de ijsmeester, Leo Miesbeek, gaan we eens even overhoren met hoe het gaat met het ijs en dergelijke. En of alles onder controle is voor de opening zo dadelijk om vijf uh, uur. Dus wil je dat horen, blijf gewoon lekker luisteren naar je enige echte eigen lokale radio, CFM. En nu gaan we uit de doos van uh, Rob, hier is Rita Franklin. ik uit moet kijken met wat ik zeg zo op de radio. Ja, uit, uit de doos van Rob. Hmm. Bedenkelijke opmerkingen. The Freeway of Love. De single inderdaad. De oude single uit de collectie van Rob. Laten we het zo zeggen dan. Dat was uh, Rita Fleming en uh, The Freeway of uh, Love. Ja, we gaan eens even live schakelen naar het centrum van Sanford. Want uh, ja, zo dadelijk gaat de opening plaatsvinden van Winterwandelet. De ijsbaan. Goedemiddag ijsmeester Leo. Hey, goedemiddag. Praat. Ja, jij staat op het ijs nu. Ja, je, je valt af en toe even weg, maar je staat op het ijs. Hoe is de kwaliteit van het ijs, Leo? Heel goed. Mooi vlak, mooi wit, mooi schaatijs. En uh, de officiële opening is heel druk. De officiële opening is om vijf uur, maar uh, het is nu, al, er wordt nu al geschaatst, hè? Ja, we zijn om één uur open gegaan. En uh, we zijn tot, uh, tot vier uur open en dan gaan we het ijs even mooi maken voor de opening van vijf uur. En dan uh, rond de uur, zelfs 6 eh, zes uur, dan, uh, dan kan er weer geschaafd worden. Oké, okay, en uh, de, de officiële opening, uh, kan je daar iets over vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, er zal een, uh, een leuke film getoond worden. Het is een beetje het, uh, het circuit-item, uh, dus uh, een beetje samenwerking met het circuit. En ook een van de sponsoren van de ijsbaan. En uh, er zijn wat, wat extra items eromheen rond en rond de ijsbaan. Dus, uh. Koek en zopie ook al volledig uh, operationeel? Ja, volledig operationeel. <laughs> ja, is uh, Max Hier, Verstappen... Hey. Koffie en soep. Oh, lekker. Lekker, lekker. Is uh, Max Verstappen ook al uh, gearriveerd voor de dadelijk, of niet? <laughs> <laughs> dat, dat blijft een verrassing. Je weet het maar nooit. Je weet het nooit, je weet het nooit, inderdaad. Maar goed, in de aanloop naar uh, het de opening van de ijsbaan, uh, is het allemaal soepel verlopen of kwamen we je nog onverwachte problemen tegen? Nee hoor, nee hoor het is allemaal uh, eigenlijk volgens ons boekje, boekje verlopen. We zijn uh, woensdag begonnen met de opbouw van de, de ondervloer. Donderdag met de afbouw van uh, alles wat er bovenop moet komen. En vrijdag hebben we alles uh, tot in de puntjes afgewerkt. Ja, ik heb het idee dat het uh, dit jaar allemaal sneller ging dan uh, andere jaren, dat uh, opbouwen. Klopt dat? Of was het maar een gevoel? Nee, niet, niet in dagen. Wel in uurtjes. Er waren een paar uurtjes eerder klaar. Van mening. niet. Oké, okay, ja, de ervaring, uh, ja, dat, uh, dat helpt dan mee, hè? Bij het opbouwen van zo'n uh, ijsbaan, als je het elk jaar ja. uh, weer doet. Maar nou zag, eh, ja, zag ik... Ja, nou zag ik in het midden van de ijsbaan, zie ik een uh, kerstboom staan. En dan ja. uh, onder het ijs ook nog een uh, soort van uh, verlichting. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ja, we hebben een, we hebben een probeervol uh, gedaan met led. En dat is uh, in een mooie profiel ge gehouden En dat is in het ijs gesmolten of uh, ja naar nou, die gesmolten, nee, dat is echt verkeerd. Het is in het ijs gewerkt. Dus uh, ja. En als je, hij staat nu aan als je uh, als je aanstaat uh, alle kleuren van de regenboom kunnen we eruit halen. Het is een mooie sterren rond dat kerstboom. Er zijn natuurlijk ook dit jaar weer vele vrijwilligers uh, actief op de, en rond de ijsbaan. Is het, uh, dit jaar, uh, was het dit jaar moeilijk om uh, vrijwilligers te vinden? Nee, gelukkig niet. Zonder vrijwilligers uh, kunnen we helemaal niet, natuurlijk. Hm. En dat is natuurlijk ook uh, ja, dat is prachtig. Dus ja, we hebben een ploeg van zo'n uh, nou, 60 vrijwilligers. Zo. Die, die klaarstaan om, om in te zetten voor de shift. Dus ja, nee. nee wij mogen niet mopperen. Doen we doen het graag. Ja, heel goed. En nou ben jij de ijsmeester, Leo. Maar dat doe je waarschijnlijk niet alleen, hè? Zorg voor de goede kwaliteit van het ijs. Nee, wij hebben een ploegje van ongeveer 10 ijsmeesters... Die om tolbeurt hier bij ijsbaan aanwezig zijn. En de, de kwaliteit in de gaten houden en alles wat erbij hoort. Is. En als het nou gaat sneeuwen, wat gebeurt er dan? Uh, moet je dan vlieg uh, gaan scheppen of uh, hoe, ja, hoe werkt nou, dat? Dan, dan krijgen we druk, dan worden we druk, dan worden we vegen en de water schoonmallen houden, ja, klopt. Uh, de, uh, en, uh, Harry Oliebollen staat er ook weer bij. Uh, heeft hij inmiddels al een grijns op zijn gezicht? Jawel hoor, dat heb je altijd. <laughs> en uh, ook dit jaar? Ja, jawel, dit jaar ook weer. En dit jaar ook nog weer activi speciale activiteiten op en rond het ijs? Ja, nou, elke dinsdag hebben we curling. Dat is met fluitgevers uh, met over het ijs schuiven. En we hebben dan het laatste weekend we op de zaterdag de, de, de disco, hè? De ja. ijsdisco. Ja, dat is ook een gigantisch succes, hè, die disco. Ja, wel, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Even een ander vraagje. Ben je een beetje tevreden over de muziek op de ijsbaan? Jawel hoor, het is perfect gezorgd als je hier <laughs> Sorry, wat oh, zei je? Zo ik, het ik, graag. Ik, ik verstond je niet. Wat zei je? Ik, ik, ik herhaal nog eenmaal. eenmaal. Ja, even de muziek uit. Het is perfect geregeld door CFM. Dankjewel. Vraag, <laughs> Heerlijk, Leo. Nou, ga ervan genieten. Zijn dadelijk om vier uur dus eventjes stilte op de ijsbaan... Om, uh, om de voorbereidingen te treffen voor de grote opening. dadelijk om uh, juist, vijf uur. Juist. Ja, gaan we doen. En dan is iedereen uh, van harte welkom. Nog even een oproep aan, aan alle Salvartes dan, uh, Leo. Jawel hoor, iedereen is hartstikke welkom. Wat ik je nog bij kan vertellen is dat we de eerste uur elke dag uh, de hebben, dus dat is voor de allerkleinste. Oké, okay, hartstikke goed. Dus ook aan de kleintjes. Jullie letten ook op de kleintjes. <lacht> Sorry, dat laatste verstond ik niet. Jullie letten ook op de kleintjes. Niet alleen op het geld, ja. maar ook op de kleintjes. Hartstikke ja, goed. Ja, juist. <laughs> hey Leo, we wensen je een hele, hele fijne Winter Wonderland-ijsbaan toe. Met heel veel gezelligheid en uh, zonder ongelukken. Ja, zeker weten. Dank je wel. Dankjewel Leo en heel veel plezier daar. En ja, wat klinkt het gezellig daar in van Samfort. Zo dadelijk dus om vijf uur de opening van de IJsbaan. Ja, in deze plaat gaan we gewoon even voor Leo Miesbeek draaien. Leo, daar kopje aan. IJs IJs Baby, hier is Vanille IJs. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Float like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop, yo, I don't know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 de telefoon, de ijsmeester, Leo Miesbeek. zodanig ik om vijf uur dus de opening van de ijsbaan hier in Zolfoort. En speciaal voor hem draaiden we Vanille Ice IJs en ijsijs Ice Ice Baby. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. En we gaan alweer op naar het nieuws en weer van vier uur en daarna gaan we praten met Marco Temes. Goedemiddag, Marco. Hola. En een mooie prijs hebben we ook nog. Dus blijf vooral even luisteren naar CFM. Tig jaren, het nieuwe boek van Marco Temes. Daarover straks na vier uur veel meer. Maar eerst nog even deze van Bruna Mars.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 Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky razor to the moon. Woo. It comes. What y'all trying to do? Kom eens bij die microfoon, uh, Albert Jan. Want we hebben hem inderdaad binnen. We hebben hem binnen. Oh. Hey, hey, hey, hey. De duizendste like op uh, Facebook. Geweldig. Wat betekent dat voor ons? Uh, ja, wat? dat we uit het eten gaan. ja wij gaan Een uitgebreid diner hoor, wordt dat. Tussen, oh, oh, oh, oh. tussen kerst en oud en neer. Ja, nee, dat gaan we zeker regelen. Dankjewel voor de duizendste like de CFM Facebook-site. Je hoorde de nieuwe schil van Bruno Mars. En het nieuws en weer zijn we terug met een derde uur. Graag tot zo. CFM wenst jullie allemaal fijne dagen.